Zij zippers, vooruit. Maar enkel! inkels. Opzij. Plaats voor de koets van meneer. Heb je het gezien? Dat is de koets van Blauwbaard. Ja, ik zag Blauwbaard erin zitten. En kijk, somberder dan ooit. Goeie help, die moet zich vervelen, die arme kerel. Het is nu zes maanden geleden dat zijn laatste vrouw gestorven is. En hij heeft nog steeds geen andere vrouw gevonden. Zouden de vrouwen bang voor hem zijn? Zeg maar gerust dat de hele wereld doodsbang voor hem is. En dat is ook geen wonder. Met zulke ogen. echte gloeiende kolen. En die baard. Die lange baard. Helemaal blauw. Als het alleen maar die ogen en die baard waren. Je denkt aan... Uh, aan uh... Ja, zeker. ik denk aan zijn vijf vorige vrouwen. Vind jij het niet vreemd dat die arme vrouwen verdwenen zijn zonder een spoor achter te laten? Vijf in twee jaar verdwenen. Niemand heeft ooit geweten wat er van ze geworden is. Jij, jij gelooft toch niet dat hij ze... Vermoord is. Niet zo hard. Dan zou eens kunnen horen. Ik weet het niet zeker. Maar ik heb toch een vaag vermoeden. In ieder geval beklag ik het arme kind dat Blauwbaard tot zijn zesde vrouw zal maken. Hij vindt nooit van zijn leven een meisje dat zo dom is om nu nog met hem te trouwen. Arme kerel, je bent zelf dom. Natuurlijk vindt hij er een. Hij is rijk en machtig en hij weet zich vriendelijk voor te doen als hij wil. Geloof me, hij zal wel gauw hertrouwen. En dan kunnen we niet anders doen dan voor het arme kind bidden. Onbewust van de praatjes die men over hem rondstrooit... zit heer Blauwbaard lui uitgestrekt op de bank van zijn koets. Hij geeuwt en geeuwt tot hij zijn kaak bijna verrekt. <tries> We komen bij het kasteel, meneer. Hmm, bij het kasteel? Nee, nog niet, Lucas. Ik wil eerst onze buurvrouw begroeten. Best, meneer. Oh. Oh. We zijn er, meneer. Ga mij even aankondigen bij de lieve dame. ...en vraag haar of ze mij ontvangen kan. Ik geloof dat dat niet nodig is, meneer. De dame wacht al op u. Ze moet het al van verre gezien hebben. O, oh, meneer, wat een prettige verrassing. Ik vind het heerlijk u te mogen ontvangen. Komt u toch binnen? Ik bied u mijn eerbiedige complimenten aan, mevrouw. En ik hoop dat ik niet ongelegen kom. Wel, nee, u weet toch dat mijn huis voor u openstaat? Hartelijk dank. Helaas is dat niet overal zo. Ik geloof dat u aan mijn dochters denkt. Helaas, ja, mevrouw. Ik weet niet om welke geheimzinnige reden... ik deze lieve meisjes vrees aanjaag. Zij vluchten als ik naar voorbij kom alsof ik een menseneter ben. En wanneer u hen dwingt in mijn gezelschap te blijven... dan slaan ze hun ogen neer. Wat is er voor lelijks aan mij? Wel, nee, meneer. U hebt werkelijk niets afschrikwekkends. Anne en Lisa zijn alleen een beetje verlegen in uw gezelschap. Misschien door uw ogen en door uw... Uh... Baard. Ach, mijn baard. Heeft men daar nog niet genoeg over gekletst? En er is toch niets buitengewoons aan. Ze is blauw. Wat dan nog? Het blijft een baard net als alle anderen. Zeker, zo denk ik er ook over. Maar... Uh... Wat ik zeg, lieve mevrouw. Bent u zo vriendelijk geweest mijn verzoek aan die zet over te brengen. Uw verzoek? Ja, dat, dat heb ik overgebracht. En? Stemt zij erin toe met mij te trouwen? Dat wil zeggen dat. Ze is er zeer door vereerd, maar. Zij weigert. Nee, zij weigert niet. U moet haar slechts de tijd geven aan het idee te wennen, uw vrouw te worden. Het komt allemaal zo onverwacht voor haar. Verbergt u werkelijk niets voor mij? Wel, nee, helemaal niets. Prachtig. In dat geval wil ik u iets voorstellen dat mij na aan het hart ligt. Ik zou u drieën, u mevrouw en Anna en Lisette gaarne willen uitnodigen in het kasteel dat ik bezit. Drie kilometer van hier. Dat is een aardig idee. Indien u zo vriendelijk wilt zijn mijn uitnodiging aan te nemen, zult u mij een van de gelukkigste mannen ter wereld maken. En ik reken erop tijdens dit verblijf de vrees en achterdocht van Lisette te kunnen overwinnen. Men vertelt lelijke dingen van mij. Lelijke dingen, meneer? Maar... Helaas, mevrouw, het is zo. Men spreekt veel kwaad over mij in dit land. Vooral praat men over mijn arme echtgenoten... die ik ongelukkigerwijze de een naar de ander moest verliezen. Wees u er zeker van dat van mijn kant in elk geval... Ik spreek niet van u, mevrouw. Ik heb het over die mensen die niet tevreden zijn... voordat zij allerlei slechte dingen over mij verteld hebben. Zodat zelfs uw dochters door deze kletspraatjes bang voor mij geworden zijn. Ik wil voorgoed een einde maken aan die slechte indruk. Ik geef u gelijk, meneer. Ik zal mijn dochters onmiddellijk waarschuwen. U zult eens zien hoe blij ze zullen zijn als ze u zien. De hemel geef het. Ik houd veel van uw twee kinderen... Vooral van Lisette. En ik moet u bekennen dat ik me overgelukkig zou voelen als Lisette een beetje vriendelijk voor mij zou zijn. Psst, daar zijn ze. Hebt u ons geroepen, mama? Ja, kinderen. Ik heb een grote verrassing voor jullie. Meneer hier heeft ons uitgenodigd om enige dagen op zijn kasteel te komen logeren. Oh! Wat, wat zeggen jullie? Zijn jullie niet blij? Oh ja, mama. Zij zijn heel erg blij. Ik hoop dat jullie meneer dankbaar bent voor zijn buitengewone vriendelijkheid. We, We zijn, zijn hem zeer dankbaar. dankbaar. Wel mevrouw, dat is dus afgesproken. Staat u mij nu toe afscheid te nemen? Ik zal u spoedig nadere berichten zenden. Tot ziens, jonge dames. Goedendag meneer. Blauwbaard was een zo machtig man, dat Anna en Lisette niet durfden tegenstribbelen. En ze vonden het dan ook goed, vooral om hun moeder plezier te doen, om bij Blauwbaard op bezoek te gaan, hoewel ze eigenlijk doodsbang voor hem waren. Op een dag begaven zij zich naar het landgoed van Blauwbaard, wiens baard vreemd genoeg deze morgen blauwer scheen dan ooit. Blauwbaard gedroeg zich echter als een edelman en ontving hen vorstelijk. Kom, juffrouw Lisette, neemt u nog wat van deze patrijzen. U hebt er nauwelijks van gegeten, smaken ze u niet? O, oh, jawel, meneer, ze zijn verrukkelijk. En u, juffrouw Anna, proeft u eens van de massa pijn of deze vruchten die rechtstreeks uit Italië komen. Hé, hey, keldermeester, laat de wijn brengen. De wijn, meneer. En jullie, muzikanten, slapen jullie? Ik hoor niets. Het is alles heerlijk. Ik ben blij dat dit kasteel u bevalt, mijn kind. U moet weten, ik heb maar één wens... ...het u zo prettig mogelijk te maken. Wat ik zeggen wil... ...mijn jagers hebben het spoor gevonden van een wild zwijn... ...in het naburige bos. Zou u morgen aan de jacht willen deelnemen? Dat zou de eerste keer zijn dat ik op de zwijnenjacht ga, meneer. Ik zou het erg leuk vinden. Prachtig. In dat geval zullen we morgen als de zon opkomt... Vertrekken. Oh, wat een heerlijke dag, meneer. Mijn oren gonzen nog van de wind en de buitenlucht maakt me slaperig. Om van uw vermoeienissen te bekomen, lieve jonge dame... ...geef ik vanavond een bal... ...waarvan u de ongekroonde koningin zult zijn. gebeurde wat niet kon uitblijven. Na enkele dagen van dit heerlijke leven begon Lisette haar angst voor Blauwbaard te verliezen. Zij vond de gast er steeds minder verschrikkelijk uitzien. Ze kwam er zelfs toe hem een beetje aardig te vinden en te geloven dat hij een goede man was. Zijn griezelige baard waarvoor zij vroeger gebeefd had, leek haar niet zo erg meer, minder dreigend en zelfs minder blauw. Toen Blauwbaard op de dag waarop zij zou vertrekken om haar hand vroeg, Stemde zij zonder aarzelen toe. O, oh, als zij het vreemde licht dat op dat moment in de ogen van haar bruidegom gloeide zou hebben kunnen zien. Maar ze zag het niet, want daarachterdocht was door de vriendelijkheid van Blauwbaard volkomen verdwenen. De van het huwelijk. Verscheidene weken verliepen. Lisette leefde als in een droom. Een menigte van bedienden las iedere wens van haar lippen en vloog op haar wenken. Ze kreeg alles wat ze hebben wilde. Maar na twee maanden, plotseling... Ik heb u laten roepen, mevrouw. Want er is iets gebeurd waardoor ik enige tijd op reis moet. Stel u gerust, niets ernstigs. Maar ik moet u voor enige weken alleen laten. Enige weken? Ach, die weken zullen gauw om zijn, dat zult u zien. Een gewichtige zaak, Roept mij naar de hoofdstad. U gaat dus ver weg. De stad is 250 kilometer van hier. Maar wat moet ik helemaal alleen in dit grote huis doen? Lieve kind, u zult niet alleen zijn. Het huis is vol bedienden... en bovendien mag u gedurende mijn afwezigheid... op het kasteel uitnodigen wie u wilt. Uw moeder, uw zuster Anna of uw vriendinnen. Wat? U... Wilt u dat goed? Natuurlijk. U bent de meesteres van het huis... Doe zoals het u goed lijkt. En om u te bewijzen dat u vrij bent te doen en te laten wat u wilt, geef ik u de sleutels van het landgoed. Hier zijn ze, allemaal. Oh, wat zijn ze zwaar. Ja, ze zijn niet gemaakt voor een vrouwenhand. Wacht, ik zal u vertellen op welke sloten ze passen. Deze twee zijn van de meubelzolder. Deze past op de kast met het gouden en zilveren vaatwerk. Deze is van mijn persoonlijke kist, waar u de juwelen, sieraden en goudstukken zult vinden. Neem er van wat u wilt. En dit is de sleutel voor alle kamers. Ah, wat deze sleutel betreft. Die past op het kamertje aan het eind van de grote galerij. Het kamertje waarvan de deur altijd zo zorgvuldig gesloten blijft? Ja, dat kamertje. U kunt alle kamers openen, mevrouw. Ga waar u wilt en bekijk alles. Maar ik verbied u om het kleine kamertje te betreden. Heeft u mij goed begrepen? Ja, meneer. Ik heb u goed begrepen. Maar waarom? Ik heb geen lust daar verder over te praten. Vraag dus niet verder. Onthoud alleen maar goed... ...dat ik u verbied het kamertje te betreden. Uitstekend, meneer. Ik zal u gehoorzamen. Hoewel u mij wel heel erg nieuwsgierig maakt. Ik zeg u... ...als u het kamertje toch opent... ...ik vastgereikelijk woedend zal zijn. En nu, mevrouw... Sta mij toe afscheid te nemen. Mijn koets wacht en ik heb geen tijd meer te verliezen. Vaarwel en wees verstandig. Tot weerziens, meneer. Ik wens u een voorspoedige reis. De stofvolk achter de koets van Blauwpaard was nauwelijks verdwenen. of Lisette zond een boodschap naar haar zuster Anna om te komen... en al haar rijkdommen te bewonderen. Als kinderen op vakantie ondernamen de beide zusters een onderzoekingstocht door de honderden kamers van het mooie landgoed. Oh, wat een beeldig borduurwerk. Ik heb nog nooit zoiets moois gezien. En die bank. En dat ronde tafeltje. En die prachtige geslepen spiegel. Oh, wat is het toch prachtig hier. En dat is alles voor vandaag, Anna. Laten we nu gaan eten. Ga niet zo gauw terug, Lisette. Er is nog één kamer die we nog niet gezien hebben. Welke? Die aan het einde van de galerij. Daar gaan we niet in. Maar waarom niet? Mijn man heeft het verboden. Verboden? Wat vreemd. Heeft hij je de sleutel niet gegeven? Jawel. Nou, nee. vooruit dan. Ik begrijp niet waarom je niet durft. Ten slotte ben je zijn vrouw. Je hebt het recht om alles van zijn huis te weten. Nee, Anne, ik wil niet. Kom, laten we nu teruggaan. Ik, ik ben plotseling zo bang. Maar de nieuwsgierigheid knaagt aan het hart van Lisette. Wat ze ook deed, de gedachte aan het kleine kamertje liet haar niet meer los... Wat was de reden dat Blauwbaard haar de toegang verboden had? Daar was een geheim, een geheim dat haar steeds bezig hield. Ten slotte ging zij, toen haar zuster Anna was gaan slapen, stilletjes naar de kamer aan het einde van de galerij. De galerij lag in het half duister. Het was er stil en koud. Haar hart kromp in een van angst. Lisette liep langzaam naar de deur van het kleine kamertje... Ze nam de sleutel van de sleutelring... ...stak hem in het sleutelgat... ...maar plotseling herinnerde zij zich de waarschuwingen van Blauwbaard. Ik verbied je om het kleine kamertje te betreden. Hebt u mij goed begrepen? Och, hij hoeft het niet te weten. Niemand zal het hem vertellen. geen kwaad. Vooruit. Wat Lisette zag was vreselijk. Er waren geen meubels, geen tapijten en geen borduurwerk in het kamertje. Maar aan de muur tegenover de deur hingen naast elkaar de vijf vrouwen van Blauwbaard. Dat was het waarover men fluisterde in het land. Blauwbaard dat monster had zijn vijf vrouwen vermoord. Deze verschrikkelijke ontdekking bracht Lisette in een waanzinnige angsttoestand. Hij mag het vooral niet weten. Als hij niet te weten komt dat ik ongehoorzaam ben geweest... ...zal mij misschien iets overkomen. Ik, ik moet kijken of ik bij het betreden van dat akelige kamertje... ...geen enkel spoor heb achtergelaten. Nee, nee, ik geloof het niet. En de sleutel, de sleutel. Oh, oh, hier is hij. Maar hij zit vol bloed... Hoe kan dat nou? Hij moet gevallen zijn. Ik, ik moet hem schoonmaken. Maar het gaat er niet af. Het gaat er niet af. Maar dat is toch onmogelijk. Het moet eraf, het moet. Want ik kan niet harder wrijven. Mijn handen zijn al stuk, maar het bloed blijft erop. En als mijn man terugkomt, moet ik hem de sleutel teruggeven. En wat dan? Oh. Daar komt iemand. Zou hij het kunnen zijn? Mijn man? Mevrouw, bent u daar? Wat moet ik doen? Wat mo Zal ik vluchten? Laat u al, mevrouw. Ik ben het, uw oh. man. O, oh, oh, bent u het, meneer? Ik kom direct naar beneden. O, oh, meneer, ik dacht niet dat u zo spoedig terug zou zijn. U had me toch gezegd? Ja, ja, kindlief. Ik had u gezegd dat ik zes weken afwezig zou zijn. Maar het leven zorgt soms voor prettige verrassingen. Stel u voor, in de naburige stad wachtte mij een brief waaruit ik vernam dat de zaak reeds geregeld was. Er was dus geen enkele reden meer om mijn reis voor te zetten. Ik maakte rechtsomkeerd en verheugde mij erop u zo spoedig weer te zien. Bent u niet blij dat ik weer zo gauw thuis ben? Oh, jawel, meneer. Maar mijn verwondering... Uw verwondering? Hmm, ja, zeker. Kom toch wat dichter bij het venster, mevrouw. Alsjeblieft. Maar... Alsjeblieft. Hier ben ik. En u... Wees zo goed uw gezicht naar het licht te keren. Meneer, ik begrijp niet... U bent bleek, mijn kind. Bleek? Ik? Om u de waarheid te zeggen, bleek is niet het juiste woord. U bent doodsbleek. Ik verzeker u, meneer. Men zou zeggen dat u bang bent. Helemaal niet. Toch wel? Ik vergis me niet... En waarom beven uw handen zo? Uh, misschien heb ik een beetje koorts. En... Koorts? Ja, misschien. Maar uw ogen zijn rood, mevrouw. Hebt u geweend? Uh, vanmorgen toen u wegging, meneer. Och, wat een liefhebbende vrouw heb ik toch. Maar ik dacht dat tranen sneller droogden. In ieder geval, mevrouw... Nu ik terug ben, denk ik dat de glimlach uw lieve gezicht weer zal doen glanzen. Ah, nu ik eraan denk. Wilt u mij de sleutels teruggeven? Uw sleutels? Ja, die ik u gegeven heb bij mijn vertrek. Ach ja, waar zijn mijn we gedachten? Wel nu, mevrouw. Hier, hier zijn ze. Dank u. Even zien of ze er allemaal zijn. Tussen twee haakjes. U hebt me nog niet verteld hoe u de dag doorgebracht hebt. Hebt u nog vrienden uitgenodigd? Alleen mijn zuster Anna. Is zij nog hier? Zij moet op haar kamer zijn. In dat geval zal ik haar niet storen. Ik zal haar morgenochtend begroepen. Hé, hey. wat is dat? Wat is er, meneer? Er ontbreekt één sleutel aan de ring. Bent u daar zeker van? Heel zeker. Die van het kleine kamertje ontbreekt. Hoe komt het, mevrouw, dat die er niet bij is? Ik. Uh, ik, ik moet hem boven op mijn kamer hebben laten liggen. Zou het u zo vriendelijk willen zijn hem te halen? Nu direct? Ja, alstublieft, nu direct. Hier is hij, meneer. Hé. Hey. Dat is heel vreemd. Hebt u die vlek gezien, daar op de steel? Die zat er vanmorgen niet op. Een bruine vlek, men zou zeggen bloed. Waarom zit er bloed op deze sleutel, mevrouw? Oh, meneer, u, u moet zich vergissen. Waarom zit er bloed op? Ik weet er niets van. U weet er niets van. Maar ik weet het wel. Deze vlek is een bewijs dat u het kamertje hebt betreden. Wel nu mevrouw, u zult er binnen gaan. Uw wens zal vervuld worden. U zult er binnen gaan en plaatsnemen bij de dames die u er gezien hebt. Nee, nee, nee, dat niet meneer, genade. Heb medelijden. Ik, ik vraag u vergiffenis voor mijn nieuwsgierigheid. Ik zal nooit meer ongehoorzaam zijn, nooit meer. Oh. Het heeft geen zin om te huilen mevrouw. U moet sterven... En dadelijk. Oh nee, heb medelijden. Niet dadelijk. Laat mij tenminste de tijd te bidden. Goed. Ik geef u een half uur. Geen tel langer. Ga terug naar uw kamer. Nauwelijks had zij de slon verlaten. Of Lissette haastte zich radeloos naar de kamer van haar zuster. aan wie ze in enkele woorden haar afschuwelijk avontuur vertelde. Maar je moet vluchten, Lisette. Je laat je niet vermoorden door dat monster. Maar waarheen moet ik vluchten? Hij zou me achterna gaan en mij weer terug sleuren naar dit huis. Nee, er is slechts één mogelijkheid voor redding. Klim snel in de toren en kijk of onze broers nog niet komen. Ze hebben beloofd dat zij ons vandaag zouden komen bezoeken. Als je ze ziet, geef dan een teken dat ze zo vlug mogelijk hierheen moet komen. Ik ren. Intussen verliepen de seconden. Iedere tiktak van de klok was voor de arme zetten een stap dichter bij de dood. Van tijd tot tijd riep zij met angstige stem haar zuster. Anna, zuster Anna, ziet ge nog niets komen? Nee, ik zie alleen maar het stof dansen in de zonnestralen over het groene glas. Lauw werd om geduldig te worden. Wel mevrouw, bent u gereed? Als u niet naar beneden komt, dan kom ik naar boven. Ik u. Nog een ogenblik alstublieft meneer. Ik ben nog niet klaar met mijn gebed. Anna, zuster Anna, ziet ge nog niets komen? Nee, ik zie alleen maar het stof dansen in de zonnestralen over het groene gras. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Komt u niet eindelijk naar beneden? Of moet ik naar boven komen? Wacht, ik kom. Anna, zuster, Anna, ziet er nog niets komen? Ja, ja, ik zie een grote stofwolk die deze kant op komt. Zijn het onze broers? Helaas, nee zusje, het is een troep schapen. En u, als u niet naar beneden komt. Nog één kort ogenblik, meneer. Heb medelijden. Ik zal nu direct komen. Anna, zuster, Anna, ziet ge nog niets komen? Ik zie, ik zie twee ruiters die deze kant op komen. Maar ze zijn nog erg ver weg. Het zijn onze broers. Ik zal hen een teken geven dat zij zich zoveel mogelijk haasten. Mevrouw, u komt niet. Goed, dan kan ik u halen. En nu is het uit. Op uw knieën, mevrouw. Genade, meneer, genade. Nee, geen genade meer. Zie, nee, hoe mij aan uw voeten werp. Geef mij nog één minuut. Dat dient nergens toe. U moet sterven. U hebt alle nodige tijd gehad. wat is dat voor lawaai? Men zou zeggen. Die neemt de vrijheid om bij mij binnen te dringen. Zonder de broers van mijn vrouw. Oh, ik ben gered. Samen blijven, nou blauwwaard. Pas op als je niet wilt dat ik aan deze tegen rijd. Verwulk de kerels. De duivel moet u hierheen hebben gevoerd. Ah. Ah. Ah. Ah. Zo, het monster heeft zijn loon. Bij mijn zwaard, we zijn net op tijd gekomen. Enige seconden later, onze zuster zou dezelfde weg gegaan zijn als de vijf vorige vrouw van Blauwbaard. Lisette, lieve Lisette, het gevaar is geweken. Blauwbaard is dood. Dood, versta je? En jij leeft nog. Jij leeft. Zolang wij bij je zijn, heb je niets meer te vrezen. Het bleek dat Blauwbaard geen andere erfgenamen had. Lisette kwam dus in het bezit van alle rijkdom. Een deel gebruikte zij als bruidschat voor haar zuster... ...en de rest om zelf te trouwen met een hele goeie man... ...die haar de slechte tijd die zij bij Blauwbaard had doorgemaakt... ...snel deed vergeten.